6 uur, het NOS-journaal. Martijn van Beek. Pleidooi voor uitstel van nieuwe hypotheekregels. Bewoners asbestflat voorlopig niet terug. En vanaf januari nieuwe eurobiljetten. De invoering van nieuwe regels voor hypotheken moet worden uitgesteld. Dat vinden de Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars... en de Makelaarsvereniging NVM. Zij zijn bang dat de gevolgen voor met name starters rampzalig zullen zijn... Ook zijn ze bang dat de verkoop van huizen helemaal instort. Iemand die vanaf januari een hypotheek afsluit... gaat over de hele looptijd 10.000 euro's meer belasting betalen. Vanaf die datum krijgen starters of overstappers alleen nog maar een hypotheek... waarin ze verplicht de hele lening in 30 jaar aflossen. Deze nieuwe groep krijgt veel minder aftrek en is dus veel duurder uit. Bewoners van de flat in Utrecht waarin deze zomer asbest werd ontdekt... kunnen voorlopig nog niet naar huis... Woningcorporatie Mitros heeft bekendgemaakt... dat de bewoners een urgentieverklaring krijgen... zodat ze sneller een goede vervangende woning krijgen. In juli moesten meer dan 300 mensen hun huis uit... naar de vondst van asbest. Mitros zegt dat er volgende week meer duidelijk wordt... over hoe het gebouw wordt gesaneerd. Dan krijgen de bewoners ook te horen wanneer ze naar huis terug kunnen. Een oud cliënt van Bram heeft aangifte gedaan tegen de advocaat... wegens verduistering, oplichting en valsheid in geschriften... De man, die op dit moment in de gevangenis zit, zegt dat hij Moskovits in totaal 60.000 euro contant heeft betaald voor zijn diensten. Toen hij daarna veel aandringen kwitanties voor kreeg, bleek het totaalbedrag maar 40.000 euro te zijn. De oud cliënt wilde 20.000 euro verschil terug van Moskovits. De advocaat zou niet ingaan op dit verzoek en daarom is besloten om aangifte te doen. Justitie eist vier en drie jaar cel tegen twee verdachten... van het plaatsen van een bom op een flitspaal... waardoor twee medewerkers van de explosieve opruimingsdienst gewond raakten. De twee zitten al bijna een jaar in voorarrest. Ze staan terecht voor zware mishandeling met voorbedachte raden. In oktober vorig jaar kreeg de politie een melding... dat er iets vreemds hing aan een flitspaal in voorschoten. Bij het demonteren van de zelfgemaakte bom... verloren een medewerker van de explosieve opruimingsdienst zijn hand... en raakten ook twee anderen gewond...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 Op de nieuwe briefjes komen ook drie nieuwe echtheidskenmerken. Beveiligingen die vervalsingen moeten tegengaan. Op 10 januari wordt het eerste nieuwe 5-euro-biljet gepresenteerd. De oude biljetten worden geleidelijk uit roulatie genomen. Op verzoek van de familie van Tim Ribberink... heeft gratis krant Metro een column verwijderd van zijn site. In de column doet auteur Luc Koelman zich voor... als de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. De column is een brief aan de ouders van Tim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 En deze week werd nog een medewerker opgepakt. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt twee sterfgevallen... in het blindeninstituut Bartimeus in Doren. Daarover leed deze week voor de tweede keer in korte tijd... een zwaar gehandicapte patiënt. Vakbonden zeggen dat werknemers klagen dat het toezicht op patiënten... door bezuinigingen tekortschiet. Vorige maand verdwenen er tientallen banen bij Bartimeus. Volgens de zorginstelling is er geen verband... tussen de sterfgevallen en de reorganisatie. Het weer, vanavond nog een paar buien. Vannacht is het droog, het koelt dan af naar een graad of 7. Morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan zo'n 11 graden. Zaterdag regen, maar zondag is het weer droog en schijnt de zon. AMWB verkeersinformatie. In het hele land staat er nu 250 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Amsterdam. Op veel wegen staat het daar stil na ongelukken. In de rest van het land is het niet drukker dan gebruikelijk. Na Amsterdam dus. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 4 kilometer door een ongeluk vanmiddag. De weg is weer vrij. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen staat tussen Bad Hoeverdorp... en knooppunt Holendrecht 13 kilometer. En aansluitend op de A9 richting Diemen voor het knooppunt Diemen 5... Dan de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad... in de richting van Den Haag tussen Zeeburg en de Rai 6 kilometer. En aan de westkant van de stad op de ringweg op de A10... tussen Westpoort en de Rai 8. En verderop richting Watergraasmeer staat 3 kilometer in de richting van de A1. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen het knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel staat 11 kilometer. De rechtertunnelbuis van de Drechttunnel is dicht.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 Adriaan van Dis. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaat, toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen, minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer.nl? Online projectbeheer van Visma? Dat staat voor eenvoudig. Voor overzichtelijk. Voor professioneel.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 Acht minuten over zes, goedenavond. Het kabinet heeft het er maar druk mee met het maatschappelijk verzet. Zo is er ook verzet tegen de hypotheekmaatregelen. En dat is in de aanloop naar 1 januari, want op die datum veranderen de regels voor hypotheken. Iemand die dan een nieuwe hypotheek afsluit, gaat tienduizenden euro's meer belasting betalen. Het kabinet wil dat er alleen nog maar hypotheken worden afgesloten... waarbij huizenkopers die hypotheek aflossen in 30 jaar. Starters krijgen daardoor veel minder aftrek. We praten we over met professor Edwin Heithuis. Goedenavond. Goedenavond. Hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Welbeschouwd komen er dus twee systemen. Is dat eerlijk? Nou ja, of het eerlijk is, dat is een, een moreel vraagstuk. Daar gaat de fiscalist doorgaat niet over. Um, ja, het is in geval wel, wel ingewikkeld aan de woorden. Want je moet natuurlijk bij, uit elkaar gaan houden de oude leningen van uh, tot 1 januari... en de nieuwe leningen vanaf 1 januari. De oude leningen, daar hoef je niks uh, op af te lossen. De nieuwe leningen, daar moet je verplicht op gaan aflossen. Dus dan moet je natuurlijk als burger goed uh, administreren en goed weten... Ja, welke lening je gebruikt om af te lossen? Want als je het even verkeerd doet, dan heb je een verkeerde lening afgelost, Dan moet je het alweer twee keer aflossen voor dat je de er in hebt. Ja, en of het eerlijk is, ik denk. Uh, uh, ja. Nou, ja... Hoe, u, dus, dus, hoe ja? kijkt u dan als fiscaal econoom aan tegen het feit dat er grote financiële verschillen ontstaan? Starters die volgend jaar een huis kopen, die krijgen veel minder aftrek. Ja, ja, zeker. Nou, dat, dat is natuurlijk, eigenlijk gaat niet wenselijk. Wil, als je als je vanuit de perspectief denkt dat die eigen woningmarkt op dit moment behoorlijk op slot zit en er weinig huizen worden gekocht... en dat het doorgaans van onderop zal moeten komen... om de zaken op gang te krijgen. Want als het van onderop instroomt... dan stroomt iedereen door, ook naar boven. Ja, dan zul je het van de starters moeten hebben. En de starters, die, die hebben het al heel zwaar... en die krijgen straks nog minder uh, mogelijkheden... om de betekenten af te kunnen trekken. Wat natuurlijk onmiddellijk terusslaat op hun leencapaciteit... waardoor ze minder kunnen lenen. Uh, dus zullen zij minder snel gelegen zijn... Om een, uh, om een huis te kunnen kopen, vrees ik. En waardoor dus die... Op gang komt van de woningmarkt. Ja, dat gaat met deze maatregel niet gebeuren, in elk geval. Uh, het, het CPB, uh, de rekenmeesters van het kabinet, die vreest dat de maatregel juridisch niet houdbaar is. Deelt u dat standpunt? Nee, deel ik niet. Ik heb het ook gelezen. Ik was enigszins verbaasd, moet ik u zeggen. Wat? Uh, dat het CPB dat schreef. Dat, uh, dat uh, ik, ik zelf denk dat het, dat het wel houdbaar is. Uh, kijk, of, of, het, of het aardig en, en vriendelijk is, is het natuurlijk niet. Maar het is denk ik juridisch wel houdbaar, omdat men bestaande gevallen erbiedigt. En uitgangspunt bij elke fiscale wijziging is dat men juist bestaande gevallen inbiedigt. En men dus alleen nieuwe gevallen probeert te treffen met de nieuwe maatregelen. En dat is precies wat hier gebeurt. En uiteraard heeft elke wetgever, dan ook de fiscale wetgever, de mogelijkheid om een keer zijn fiscale systeem te wijzigen. Anders zou het namelijk het effect zijn dat je nooit wat kunt veranderen... Omdat dat je dan altijd een keer onderscheid maakt tussen een bestaand geval en een nieuw geval... En dat zou dat niet mogen. Nou, dat, dat gaat natuurlijk veel te ver. Die ruimte, dat is, dat is ook niet zo. Er is ook jurisprudentie, kan ik u zeggen, van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat uh, in deze context al vaker beslist heeft dat de wetgever een ruime beoordelingsmarge toekomt om uh, keuzes te maken. Ja. Nou, en, dus niet, niet vaak. Uh, er zijn een paar gevallen uit de jurisprudentie waarin de Hoge Raad het in strijd vond uh, met het gelijkheidsbeginsel. Uh, een, een voorbeeld is geweest in het kader van de, van de wet waardering over de zaken. Dat is een vrij technisch verhaal. Oké, okay, nou, laten we, we daar niet, niet, niet, niet altijd okay. in die punt gaan. Want, want nee. gaan, laten we er even vanuit gaan dat, dat, dat, dat die maatregelen worden doorgevoerd. Dan heb je natuurlijk de Belastingdienst die moet gaan controleren of het systeem werkt. Denkt u dat ze daartoe in staat zijn? Nou, men zegt bij de Belastingdienst in ieder wel. Maar ik heb daar zeer mijn twijfels bij. Um, ik, ik zeg altijd, computers en Belastingdienst is sowieso al een, een, een, een niet zo hele gelukkige combinatie. <laughs> uh, dat is in het verleden is daar, is daar wel bekend geworden dat dingen daar nog wel eens op tilf ja, hier, dit moet dan allemaal keurig worden geadministreerd. We moeten precies in de gaten houden. Voldoet de, de burger wel aan zijn uh, aflossingsverplichting voor de nieuwe, voor de nieuwe lening? Uh, want zo niet, dan is hij uh, voor een deel van die periode rente Nou, Ik voorzie daar uh, dat daar die systemen bij de belastingdienst niet op ingericht zullen zijn. En, en daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen te maken met het systeem van de Bosdienst, maar we hebben ook te maken met de systemen van de banken. Uh, die moeten dat ook allemaal keurig bij elkaar uh, bijhouden. Die moeten ook uh, in de gaten houden of de burger wel aan zijn aflossingsverplichting uh, voldoet. Want ja, dat heeft natuurlijk effecten onmiddellijk op zijn netto besteed bijeenkomen. En daar zijn de banken weer geïnteresseerd. Maar dat is en toch de, niet zo de, moeilijk de voor, dat, als ik u mag onderbreken... dat is toch niet zo moeilijk voor de bank om dat bij te houden? Of iemand ja, nee, wel of we niet moeten, aflost? Eh, zeker, maar dan moeten we ook een, een digitale systeem op hebben ingericht. En in januari is dat heel snel. En dat zal toch aanpassing vergen in de software. Nou, als ze dat voor 1 januari voor elkaar krijgen, dat is een helemaal de vraag. Is het uh, in, in dat opzicht misschien een verstandig idee... wat een aantal organisaties bepleit uitstel? Eh, Jazeker, kijk... Uh, zeker nu, want als je kijkt naar, de, naar het regeerakkoord. en nou, we hebben twee dingen naast elkaar lopen. We hebben een, een bestaand wetsvoorstel dat op het Prinsendag is ingediend. Dat gaat over dit onderscheid wat u zojuist noemde: oude leningen en nieuwe leningen. Bedacht door de Vijf-Partijen-coalitie? Dat is de Vijf-Partijen-coalitie, inderdaad. Daarnaast hebben we een regeerakkoord. dat twee weken geleden bekend is geworden. En daar zijn alweer nieuwe aanpassingen op het eigen woningregime aangekondigd. Namelijk uh, dat de hypotheekrenteafdruk per jaar met een half procentpunt zal gaan dalen. En dat is voorzien voor 1 januari 2014. Dus we krijgen in 2013 aanstaande krijgen we het onderscheid tussen oude leningen en nieuwe leningen... en moeten nieuwe leningen verplicht aflossen. En vanaf 2014, heb ik het begrepen, krijgen we dus weer een aanpassing in het regime... dat ook voor oude leningen, dus niet alleen nieuwe, maar ook oude... het netto-effect van de aftrek zal gaan afnemen met een half procent per jaar. En, en ik denk dat dat handig is om dat in twee jaren te doen. Het is veel handiger om de aanstaande wijziging van 2013 even uh, in te slikken in 2013 na te gaan denken over een systeem waarin je alles in één keer meeneemt... en dan één wijziging doorvoert... en dan vervolgens weer voor de komende 50 jaar met de handen van blijft. En ik denk dat rust op dit front ook heel belangrijk is. En dat is uw dat is advies. Belangrijk. En dat is uw advies ja. Maar het verbaast mij zeer ook... Punt. Ik had het niet verwacht. Het verbaast mij zeer... dat uh, de Tweede Kamer nu ook gewoon door is gegaan... met de behandeling van dit eigen woningbestvoorstel. wat er nu ligt... en men niet besloten heeft uh, om dat uh, aan te houden... en uh, over de jaar geen zin te tillen. En dat kan ook makkelijk, kan ik u zeggen... Want budgetaire opbrengst van, uh, de, de, van het huidige wetsvoorstel dat op 1 januari aanstaande in werking moet treden voor het komende jaar 2013 is vrijwel niks. Het kost bijna geen geld als je het even een jaar uitstelt. Dus het, dan denk ik van ja, waarom doen ze dat dan niet? Ik heb het idee dat daar volgende week bij die debat in Den Haag nog uitgebreid over gesproken gaat worden. Ik dank u hartelijk, professor Heidhuis, hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Ja, heel graag gedaan. Minister Timmermans van buitenlandse zaken is ondertussen vandaag in Frankrijk. Timmermans hoopte de banden met dat land te kunnen verbeteren in politiek opzicht, maar ook in cultureel opzicht. En dus zou wat hem betreft het culturele instituut Nederlander dat met sluiting wordt bedreigd open blijven. Dat moet open blijven wat hem betreft, zei hij tegen correspondent Ron Denker. Ja, meneer Timmermans, u belde gisteren dat u vandaag wilde langskomen en het antwoord was: u bent meteen welkom. Wat zegt dat volgens u? We hebben de Fransen belangstelling in wat Nederland te melden heeft? Um, ja, dat denk ik wel. Ook in het gesprek uh, vond ik het heel prettig dat uh, uh, Laurent Fabius... Uh, de ene en na de andere vraag op mij afvuurde. En ik ook ja, aan hem... Daar kun je ook wantrouwig van worden. Van wat willen ze van ons? <laughs> nee, het was echt heel positief. Hij zocht ook de samenwerking. Ik zoek ook de samenwerking met uh, Frankrijk. Wat kan Frankrijk verwachten van een, deze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Uh, nou, Het is in ieder geval een minister die Frankrijk goed kent. Uh, uh, ik ben hier deels opgegroeid, ik heb hier gestudeerd. Uh, ik uh, weet ook uh, dat in de Europese geschiedenis... iedere vooruitgang die Europa geboekt heeft... gebaseerd is op uh, een akkoord tussen Berlijn en Parijs. Uh, ik zie niet dat snel veranderen in de toekomst. Toch uh, heb ik soms wel eens de indruk dat Nederland en Frankrijk... elkaar een beetje uit het oog zijn verloren. Heeft u dat ook? Uh, in mijn ervaring in de afgelopen 25 jaar is het zo... dat Nederlandse en Franse belangen in de Europese Unie vaak nogal ver uit elkaar liggen. We hebben vaak een andere insteek, we hebben vaak een andere politieke achtergrond. Juist daarom is het elkaar opzoeken om het overbruggen van die tegenstellingen... vaak heel gedienstig geweest om een akkoord te bereiken in Europa als geheel. En ik wil uh, proberen om in de komende tijd... Ja, wat meer zaken te doen met Frankrijk dan in de afgelopen tijd. In het volle besef dat de belangen van Nederland en Frankrijk niet altijd parallel lopen. In Parijs is een uh, instituut dat bedoeld is om uh, de culturen van Frankrijk en Nederland aan elkaar te verbinden. Om kennis te nemen van elkaar, het Institut Nederlander. Uh, als het zo doorgaat, dan sluit dat in 2015 de poort. Hoe kijkt u daar tegenaan? U kent het heel goed, hè? Ik ken het heel goed. Ik heb er als student ook wel eens gelogeerd. Toen kon je daar nog kamertjes huren om te logeren als student. Ik was zeer aangenaam verrast dat Laurent Fabius beweging begon... over de noodzaak om de culturele betrekkingen... tussen Nederland en Frankrijk te versterken. Ik ben dat zeer met hem eens. We gaan daar samen naar kijken en samen aan werken. Ik wil ook dat Nederland meer doet aan culturele programma's in Frankrijk... Dus het schaarse beschikbare geld, dat we ervoor hebben... minder stoppen in stenen en meer stoppen in programma's. En tegelijkertijd uh, zou het mijn liefding waard zijn... als we erin slagen om het, uh, het, het Institut Nederlandais... dat al heel lang aan de Rue de Lille in Parijs op een prachtige locatie ligt... dat voor heel veel Parijzenaars herkenbaar is als een stukje Nederland in Parijs... dat we dat ook uh, in stand houden. Ja, en u heeft al uh, gedacht aan oplossingen... Uh, ik begrijp dat u daar nog niet op vooruit wil lopen. Maar uh, misschien kunt u wel tot slot één percentage geven. Hoe groot is het percentage, hoe groot is de kans dat als ik in 2016 in Parijs kom aan Rue de Lille. dat ik daar nog het Instituut Nederlandair tref? Uh, die kans is uh, zeer, zeer groot, kan ik u uh, uh, verzekeren. Uh, er zijn heel veel mensen bij betrokken, heel veel organisaties bij betrokken. Dus ik kan niet namens al die mensen en al die organisaties uh, spreken. Maar u kunt uh, erop rekenen dat mijn inzet is om het Institut in de Rue de Lille uh, te houden. Maar, daar zeg ik meteen bij, de verhouding tussen wat we doen aan programma's... en wat we in stenen stoppen, is nu zeer ongezond. En dat moet echt anders. Volle straten in Buenos Aires. Vanavond er komt een groot protestopgang tegen de regering daar. Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. De meeste vertraging nog steeds rondom Amsterdam. Op veel wegen staat het stil na ongelukken. In de rest van het land gaat het min of meer volgens het boekje... maar dat betekent natuurlijk wel dat het druk is. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Watergraasmeer en Muidenberg 8 kilometer. En op de A2 naar Amsterdam voor het knooppunt Amstel 6. A4 richting de hoofdstad voor het knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer. En op de A9 vanuit Ookmaar naar Diemen... staat tussen Batuverdorp en knooppunt Holendrecht 15 kilometer. En aansluitend op de A9 verder richting... Diemen tussen Holendrecht en Diemen 5. In beide richtingen loopt het vast op de A10 West en de A10 Zuid door ongelukken. En op de A12 bij Arnhem in de richting van Duitsland staat tussen knoopend Grijzoord en Westervoort 4 kilometer door een ongeluk. De is ook dicht. De rechter tunnelbuis van de Drechtunnel op de A16 in de richting van Rotterdam is even dicht geweest vanwege een ongeluk. Die is nu weer open, maar bij Dordrecht staat er nog wel 6 kilometer file. En op de A27 naar Breda tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg ook 6 kilometer door een Ongeluk. Linkerrijshok is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Het kan nog wel een tijdje duren voordat de elektriciteitscentrale van Electrabel in Nijmegen weer op volle kracht werkt. Dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen na een bezoek aan de centrale. Er is nog steeds Menno Reenmeijer uh, bij, uh, bij die centrale. Menno, het, het bedrijf wil eerst onderzoek doen. Wat doen ze in de tussentijd nu de hele zaak stil ligt daar? Nou weinig, eh, want het bedrijf ligt ook gewoon stil. Na natuurlijk die explosie van vanochtend die heel Nijmegen opschrok. Het begon eigenlijk met een hele harde soort onweer. En op een gegeven moment een, een explosie. Toen kwamen allemaal rookwolken, toen, toen kwam er weer een explosie. Nou En toen kwam dat geluid. En, en, en dan kon je elkaar helemaal niet meer verstaan. En... Eh, op een gegeven moment die lichtflats en de ben ik vanuit de keten, Ik loop lopen heen met de milieu, milieustraat. Ik was zo bang. Heb ik nog nooit meegemaakt zoiets. Nee, daar word, eh, daar word je echt bang van. En dan was het geluid ernaar. Ik dacht nou de hele, de hele fabriek spat uit elkaar. Want die keten stond gewoon te rabbelen. Het was net een, net een soort aardbeving. Hè? Ja, dat waren de geschrokken reacties vanochtend van mensen... die hier in de omgeving aan het werk waren. Inmiddels is het donker geworden rond de centrale lichten branden... De Jan is even naar buiten gekomen, de locatiemanager. Waar was u eigenlijk vanochtend? Ik, eh, ik was vanochtend op weg naar de centrale, Het was kort na zeven. Toen ik in de binnenstad van Nijmegen reed een enorme klap hoorde. Ik dacht in eerste instantie aan onweer. Eh, het was heel moeilijk om na te gaan waar die herrie precies vandaan kwam. Ja, toen dan dan kwamen we hier eh, bij het terrein ja. aanrijden. Ja, dat klopt. We zagen die stoom uit, uit, uit het gebouw komen... En uh, heel veel mensen beginnen hier uh, met, uh, met werken op zeven uur. En uh, dat was ook uh, meteen heel handig... omdat we daarna eigenlijk meteen iedereen bij de poort konden vasthouden... En eigenlijk meteen tot een hele vlotte ontruiming konden overgaan... om, uh, om te verhinderen dat ja. mensen ook het terrein op gingen. Snel koppertellen, u kwam er redelijk vlot achter dat er geen vermisten waren... zoals eerder de, de eerste berichten waren. Ja, en, en, en dan is natuurlijk de vraag na zo'n hele dag... Uh, waarin het hier vol heeft gestaan met brandweerauto's... het gebied is afgesloten geweest omdat er iets op het gras lag... allemaal groot te plukken... Grote vraag. Uh, ook de burgemeester die ik sprak wil dat graag weten wat er nou precies is gebeurd. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Heeft u al enig idee? Nee, ik kan er helaas nog niet zoveel over zeggen. De, het ketelhuis is op dit moment nog steeds uh, voor ons geboden gebied. Er is, uh, de milieurecherche is nog bezig met een onderzoek. Dat is een oriënterend onderzoek wat ze in dit soort calamiteiten altijd uitvoeren. Wat zoeken ze dan? Uh, ze zoeken naar oorzaken. Ze willen weten wat uh, he, ze zijn feiten aan het verzamelen die, die nodig zijn... Om, uh, om te kunnen beoordelen of er hier iets uh, van een verwijtbaar feit is uh, heeft plaatsgevonden. Ook in de papieren of vergunningen goed waren? Uh, ja, daar zijn sowieso al een hoop instanties over bezig geweest. We hebben de provincie hier gehad. En uh, die heeft toevallig uh, deze week nog een controle gehad... Op, uh, uh, op het onderhoudssysteem wat gaat over hoge drukdelen. Wat hier relevant is. En uh, ik kan wel stellen dat wij... Uh, beschikken uh, over een goed onderhoudssysteem... en dat ik, dat ik daar ook eigenlijk weinig zorgen over hoef te maken. Er is sprake van dat wij uh, deze centrale gewoon weer gaan repareren... dat we hem weer gaan terug gaan opbouwen... en dat we zo snel mogelijk weer stroom willen gaan produceren. Maar zo snel mogelijk, begrepen ik, kan het wel maanden duren? In het ergste geval gaat het maanden duren, dat kan. Uh, het kan ook veel sneller en uh, ik kan daar nog niet een schatting over doen. We gaan kijken van wat is er precies kapot... Ik hoop dat het zo kort mogelijk uh, gaat duren. Rutger Jan, Persers. meneer Persers, hartelijk dank. Uh, ja, uh, er wordt hier nog steeds uh, wel een beetje opgeruimd... en het onderzoek dat kan nog even duren. Meneer Rijnmeijer, dank voor je bijdrage vanmiddag. Dan gaan we naar Argentinië, want de hoofdstad Buenos Aires... maakt zich op voor een grote demonstratie tegen de regering. En ook elders in Argentinië zullen mensen de straat opgaan. Zuid-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, waartegen richten de demonstranten zich precies... van het, overheids, uh, van het kabinetsbeleid? Nou, eigenlijk een beetje tegen alles. Ze klagen over corruptie, over wanbestuur. Uh, ze maken zich zorgen over de toegenomen onveiligheid. Het wordt steeds crimineler in Argentinië. Uh, ze zijn ook bezorgd over de slechte economische situatie, de hoge inflatie. Kortom, er is uh, brede uh, ontevredenheid. Eén ding is zeker, de mensen die vandaag de straat op gaan, die geven de president, Christina Fernandez de Kirchner, de schuld van uh, al die ellende. Ja, want waar, waar komt deze onvrede nu vandaan? Is er kort geleden iets, iets verergerd aan de situatie of is dit een sluipend proces? Nou, het, het, het speelt al een tijdje. Maar je kunt zeggen dat het uh, min of meer te maken heeft met uh, de, neergang, de economische neergang van Argentinië. Het ging de afgelopen jaren uh, eigenlijk best goed. Uh, maar de economische groei van het land is nu tot echt tot stilstand gekomen. En als je het vergelijkt met andere economieën in Latijns-Amerika, ja, dan, dan doen ze het nu echt heel slecht. En er komt dan een hele hoge inflatie bovenop van uh, volgens onofficiële cijfers wel 25 procent. Maar ja, uh, mensen kunnen dus van hetzelfde salaris steeds minder kopen. En uh, ja, dat is, vooral de middenklasse heeft daar last van. Maar ja, hoe meer mensen gaan merken van die slechte economische situatie, hoe groter de ontreden. En hoe groter de onvrede, hoe groter de demonstraties. En dan hoort daar ook een motto, een beweging, een naam bij. Hoe noemen de demonstranten zich? Ja, voorlopig hebben ze gekozen voor... Uh, vandaag uh, is het 8 november. En uh, ze noemen zich nu 8 en 8 november. Uh, maar eigenlijk gaat het om een beweging die uh, nu al voor de tweede keer... in minder dan twee maanden mensen kan mobiliseren... zonder dat daar partijen bij betrokken zijn. Uh, het opvallende is dus dat... Niet de oppositie dit heeft georganiseerd, maar dat het gewoon via Facebook, via Twitter, uh, is uh, nou ja, min of meer spontaan is ontstaan. En uh, de organisatoren, de mensen hierachter die zeggen dat het om een brede volksbeweging gaat, nou, je kan je afvragen of dat klopt. Want het vermoedelijk gaan vooral mensen uit de middenklasse vandaag uh, de straat op. Maar goed, uh, het is in ieder geval duidelijk. Tienduizenden mensen voelen zich aangetrokken tot deze beweging. Jij gaat uh, volgen hoe die demonstratie verloopt en hoe groot het is. Mark Bessems was dat... Over ruim een half uur begint PSV aan de Europa League wedstrijd... tegen het Zweedse AIK Sonda. Twee weken geleden kwam PSV in Eindhoven niet verder dan 1-1. En die uitkomt, dat moet beter vanavond. Staat er plaats in de volgende ronde op de tocht als PSV verliest vanavond? Ja, absoluut. Uh, we staan wel op de tweede plaats nu, maar het moet gewoon uh, eigenlijk gewonnen worden. De tegenstander is er ook naar. PSV hoort veel sterker te zijn. Twee weken geleden een wanvertoning. Uh, enige nadeel is dat je nogal wat spelers mist bij PSV. Met name op het middenveld. Met uh, uh, Toivonen, van Bommel en ook Strootman is er niet bij. Dus een iets jonger middenveld. Maar normaal gesproken moet PSV in Stockholm... in de wijk Solna van uh, Stockholm tegen AIK uh, gewoon winnen. Goeie wedstrijd toegewenst. Andy die dank, dank u wel. Om negen uur ook vanavond speelt Twente een wedstrijd... in de Europa League tegen Levante. Twee weken geleden verloor Twente uit van deze Spaanse club. Het werd toen 3-0. Tim en ik wens u een goede avond en wij gaan naar Joost Eertmans voor avondspit. Joost. Ook jij goedenavond. Goedenavond daar, Lucella. Uh, de dag van het respect vandaag. Bedoeld voor schooljeugd, maar laat mij nou eens een lans breken voor een iets andere doelgroep. De veelverdieners. Het is een taboe, want mensen vinden, die redden zichzelf zelf wel. Het is ook een beetje vies als je opkomt voor veelverdieners. Het zijn toch die graaiers, hè. Die moeten eigenlijk op de brandstapel. Dat ze zoveel verdienen, dat komt misschien wel omdat ze ook keihard werken... en zich bekommeren vaak om iets meer dan zichzelf, bijvoorbeeld een bedrijf of onderneming. En dat hoor je niet zoveel. En ik wil het taboe gaan doorbreken in avondspits. En daarom zeg ik, veelverdieners krijgen te weinig respect... Uh, Jord Kelder zit in de show. Zometeen. En SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Ik hoop u ook te gaan horen op 0800 1121. Er is te weinig respect voor veelverdieners. Doe mee via avondspitswnl. Of hashtag veelverdieners, hashtag achteruit. We gaan elkaar hopelijk ontmoeten in de avondspits van Wnl. Tot zo dadelijk. De Volkskrant presenteert verboden boeken.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 De invoering van nieuwe regels voor hypotheken moet worden uitgesteld. Dat vindt de vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars en de NVM. Ze zijn bang dat de gevolgen voor met name starters rampzalig zullen zijn. En ook zijn ze bang dat de verkoop van huizen helemaal instort. De OM wil dat de twee mannen die in Voorschoten een bom op een flitspaal zouden hebben geplaatst... vier jaar en drie jaar de cel ingaan. Ze staan terecht voor zware mishandeling. Met de demontage in oktober vorig jaar raakten twee medewerkers van de explosieve opruimingsdienst... en een politieman gewond.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 En het kan nog maanden duren voordat de elektriciteitscentrale van ElektraBel in Nijmegen weer helemaal werkt. Dat heeft burgemeester Bruls gezegd. Vanochtend was er een explosie in een pijp van een stoomketel en daardoor ontstond veel schade. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Bewolking trekt nog steeds over Nederland. Heel lokaal misschien een spatje motregen, maar de hoeveelheden stellen niet veel voor. En in de loop van de nacht kan het hier en daar ook wat opklaren. Als dat gebeurt kan nevel ontstaan, het koelt af naar 5 tot 7 graden. Morgen wordt het 10 of 11 graden. Het is rustig weer met een matige zuidelijke wind. Wolkenvelden, af en toe wat zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Dat lukt zaterdag niet, want dan krijgen we te maken met een storing met grijs weer en regen. Zondag is die storing alweer voorbij en dan zien we de zon wel af en toe schijnen. Kan er nog wel een enkele bui vallen en ook in het het weekeinde is het 10 of 11 graden. AMW verkeersinformatie met nog 37 files. En de meeste vertraging heb je nog steeds op de wegen rondom Amsterdam. Want op veel wegen staat het daar stil na ongelukken vanmiddag. In de rest van het land is het niet drukker dan gebruikelijk. A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg 8 kilometer. En de A2 naar Amsterdam. Daar staat voor knooppunt Holendrecht 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijst ook is dicht. Klein stukje verderop. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel... weer 6 kilometer op de A2 naar Amsterdam. En op de A4 richting de hoofdstad... Staat tussen de knooppunten De Hoek en de nieuwe meer 8 kilometer. 20 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen... tussen het knooppunt Raasdorp en het knooppunt Diemen. En op de ringweg van Amsterdam... beide richtingen vielen aan de zuidkant van de stad. De A12 bij Arnhem richting Duitsland... tussen knooppunt Grijzoord en Westervoort. 6 kilometer door een ongeluk. De ook is dicht. En de A27 naar Breda. Daar staat tussen Werkendam en Geert Rennenberg, 8 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Er is te weinig respect voor veelverdieners. Ja, de snelste file van Nederland staat klaar. Hier is Avondspits. Wel, WNL. 0800 1121. Een hartelijk goedenavond. De mist rond alle koopkrachtplaatjes lijkt op te trekken. En meer en meer wordt duidelijk wie de rekening gaat betalen. Alleenstaande en... Twee verdieners Voor die alleenstaande ouderen met een klein pensioentje vind ik het uiterst wrang... en is na al die jaren van hard werken voor hen een koopkrachtdaling van meer dan 6 in mijn ogen een trap na en niet acceptabel dan de rijken. Volgens Rut en Ascher ben je rijk vanaf twee keer, twee keer modaal... en die gaan er tot meer dan 10 op achteruit. En dat zijn de gezinnen met werkende man en part-time moeder... die hun hele dag rondrennen om het schip drijvende te houden. Zonder toeslagen of kwijtscheldingen, de volle MEP kinderopvang... de volle MEP school bijdragen, geen tijd om met een kuchje naar de dokter te gaan... En dat sowieso straks het eigen portemonnee mogen gaan betalen. En iedere maand de helft van hun inkomen naar de Belastingdienst brengen. Hoor je ze klagen? Nooit. Zie je ze demonstreren? Zijn ze te trots voor. Een beetje respect, AUB, voor de veelverdiener. Bel 0800 1121. Eén goede Vandaag kwam het bericht ook door dat een nadere toelichting van het Centraal Planbureau op de zorgplannen is verschenen. Huishoudens met twee verdieners, allebei twee keer modaal, gaan er dus 6,500 euro per jaar op achteruit. Het is nog erger. Het wordt eigenlijk per week erger als dit kabinet doorgaat. Want dit wisten we nog niet. Zo kan het dus gaan. Wat vindt u dat deze veel inleveraars. Het zijn in feite geen veel verdieners, het zijn veel inleveraars, denk ik. Moeten die niet een klein beetje meer respect krijgen? Want uh, ze krijgen nu de neiging om misschien allemaal te gaan emigreren. Zometeen een wellicht veelverdiener, maar dan in zijn eentje voorlopig... Oh nee, wel een twee, moet ik zeggen. Jort Kelder, uh, die is zometeen aan de lijn. Eerst even naar de tweets kijken. Wijnand Werenburg, zeg maar, Eerdmans, eens indien dit met hard werk en eerlijk is verdiend. Dan Bram van Stoten, Ik heb onze winstlieden ook in een busje zien stappen. Waarschijnlijk om ze terug te brengen naar de inrichting. Alex zegt Eerdmans en Jort Kelder. Ik ben het ermee oneens. Respect, dwing je af. En Erik Groen zegt mij. Er wordt niet gekeken naar financiële risico's. Gelopen door de ondernemer. Overvolle agenda's en dus weinig tijd voor familie. En een zware studie. Even een beller tussendoor. De eerste Frans uit Alblassenwaard. Goedenavond. Dag ik vind het onzin om te zeggen dat uh, mensen die veel verdienen hard werken, want gewone mensen met 7 euro per uur die werken net zo hard of veel harder. Ja, dat is nooit rond. Uh, had... ja. Sorry, ik had, ik, had vroeger, ik had vroeger een directeur en die zei: Je hebt een goed loon. 7 en uh, 12 gulden in de week, of in, uh, per uur. Ik ja. zie alles wat jij meer verdient, dat hou jij over. Toen werd hij hartstikke nijdig. Ja, dat kun je zeggen, je kunt ook zeggen, die mensen die hard werken en veel verdienen, hebben ook meer belangen, want die, die runnen een. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ik heb de beetje gewerkt Als Peter Bakker de hele heleboel verkoopt en daar een paar miljoen van in zijn zaak steekt en ik de mijn pensioen niet krijg. Dag Peter Bakker, ga jij wel lekker arme kinderen helpen in Afrika. Peter Bakker van TNT? Ja, nou, ja, TNT, je hebt de hele zaak die verknaald natuurlijk. Ja, ik snap het wat je bedoelt. Oké, okay, Frans, dankjewel. Ja, Hoe wil je nog iets zeggen? Nee, nee, niks. Dank je Frans, is het nummer om te draaien. Er is te weinig respect voor veelverdieners. Jort Kelder, goedenavond. Dag Joost. Ha, Jort. Meer respect voor veelverdieners. Wat zeg jij daarvan? Nou, er dus zei iemand net respect dat moet je verdienen. Uh, en je slaars moet je trouwens ook verdienen. Uh, dus dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind niet per definitie dat iemand die, die meer verdient harder werkt... of meer respect verdient. Maar het punt is... Kijk, het grootste probleem van onze economie is nu dat we hebben heel weinig economische groei, 1,5%. We hebben een veel te grote overheid, meer dan de helft van de economie. En er is maar één manier om dat zaakje aan de gang te krijgen. En dat is meer bedrijvigheid, meer economische groei. Voor ja. groene groei, maar wel meer groei. Meer geld in de economie. En dat krijg je alleen maar als de middenklasse en alles wat daarboven zit. De mensen die de bedrijven hebben, de zelfstandigen, van de winkeliers tot de grote uh, ondernemers. Als die er een beetje zin in hebben en die wat meer geld in de, in de kas krijgen. Als je die mensen wegjaagt, wat nu uh, beleidsmatig op last van de Partij van Arbeid gebeurt... Mm. Ja, dan gaat die economie helemaal op de rem. Ik bedoel, moet je eens even opletten straks wat er met de kerstverkopen gaat gebeuren? Dat wordt een drama. Nee, zeker. Dus ja. We hebben consumentenbestedingen nodig. En het enige wat we doen, omdat iedereen in Nederland verslaafd is aan de overheid, iedereen wil een uitkering, iedereen wil subsidie. Het gevolg daarvan is dat we dus nu helemaal vastzitten en dat we niet eens, we kunnen niet uit de staatsschuld. We ja. kunnen zelfs na deze bezuinigingen, hebben we het tekort niet eens opgepakt. Precies. Nou, ze, ja, ze, Jort, er wordt gesproken van stagflatie. Economie ja. die stagneert en een hoge inflatie. Hoe kom je daar ooit nog uit? Ja, maar Joost, kijk, het punt is, wij Nederlanders, en dan praat ik over iedereen, zijn er van uitgegaan dat de overheid alles maar voor ons oplost. En inmiddels zijn we dus volledig afhankelijk van die overheid. Daarnaast ja. worden we nog hartstikke oud belanden in het ziekenhuis. Nou, noem maar op. We hebben straks drie miljoen bejaarden. Uh, dan kan Henk Krol wel uh, met zijn vuist omhoog uh, slaan, maar heel weinig jongeren, heel veel bejaarden... ...en de mensen die daar tussenin zitten, die werken, die gezinnen hebben, die worden gewoon keihardgepakt. Het ja, moet, moet dus is het overigens ja. op één punt verdedigbaar. Hmm. Bijna 90 miljard uitgaven aan gezondheidszorg, ook door gezinnen met kinderen, noem maar op. We mogen het bonnetje ook een keer zien, hè, want we denken altijd, het kost niks, de overheid betaalt het wel, maar dat is natuurlijk niet waar. Maar kijk, ik, ik ben natuurlijk meer gespecialiseerd in de hele Rijk. Ja. En dat is volgens mij ook wat men nog helemaal niet doorheeft. In Frankrijk is een soort nieuwe Franse revolutie van start tegen de Rijken... waar echt de Rijken weggejaagd worden. Maar het Nederlandse beleid volgend jaar is net zo. Uh, mensen hebben dat niet door. Maar als je, zeg maar vanaf minister of meer, dat zijn enige tienduizenden mensen... Ja. dan praat je vooral over ondernemers, die gaan straks 60-70% procent belasting betalen. Nee, precies, maar Jort, en dat is nog maar het begin, hè? Je, je moet toch, net als Sarkozy die zei, we moeten niet minder rijk hebben... we moeten minder armen mensen hebben. Ja, maar dat is gewoon de hele punt. En hoe krijg je minder arme mensen om dat meer werkgelegenheid te creëren? Um, zorg dat je economische groei krijgt, zodat de zaak aan de gang gaat. En ik vind op zich, ja. en dat vind ik altijd de sympathie die ik heb voor de SP, mm. voor de vent die hier mijn vuilnisbakken uh, laten op de die de straat loopt vegen, mensen die hard werken, verpleegsters, noem maar op. Daar heb ik respect voor. Maar ja. je ziet een soort grijze middelmaat, de mensen die met de grijze auto's op weg naar de controleparken gaan... Die hele beschermde banen hebben, ja. Ja. waar ik helemaal niet zoveel mee neem. Dus mijn pleidooi, als ik die stelling zou mogen inbrengen... laten we nou eens naar een fiscaal systeem gaan... waarbij mensen die risico nemen, een bedrijfje beginnen... hun eigen broek uithouden. ZZP'ers krijgen de grootste klap in de nieuwe ja. fiscale systemen van dit kabinet. Steun die mensen nou eens een keer in plaats van ze af te stranden. Ja. Vind jij trouwens, Jort, twee keer modaal dat dat een veelverdiener is? jij een gezin hebt, kinderen die gaan studeren of naar de crèche, veel verdienen. Lachwekkend. Ik bedoel, ik, het is even heel arrogant om te zeggen, maar ik kan er niet van rondkomen. En als je natuurlijk vaste last hebt, die dure huizen daarom, laten... Daarom jaren. hebben we, allemaal schulden. we hebben allemaal schulden. Nou ja, dat zijn allemaal schulden. Kijk, ik vind, laat ik één ding ter verdediging. Er zit dat regeerakkoord is heel, groot voor het, heel goed voor het grote bedrijfsleven. Daar verdienen we onze cent in. Want dat is goed. Ja. Alleen de gewone mensen, normale middeninkomens, betalen het gelag. En in Nederland Heet je al rijk, betaal je het topdrief, dus meer dan de helft van wat je verdient inleveren onmiddellijk. Nou, dat doen dan we dan dus Dat ja. is euro. Dat is, het, dat is ongeveer het laagst ja. in de wereld. Je ja. kan landen noemen waar het nog eerder begint. Maar als er nou één manier is om mensen die hun nek uitsteken af te straffen, is het dat. Het is Mo zo demotiverend, het ja. is zo stom ook gewoon. Moeten we, moeten, schoen, moeten we onze schoenen gaan gooien naar de treffen zo? Nou, ik vind eerlijk gezegd, want je zei net in je inleiding... mensen die hard werken, die die gezinnen hebben... die proberen uh, alles draaiende te houden. Die, die gaan nooit demonstreren. De Partij van Arbeid staat in feite voor de mensen... niet zozeer met de kleine banen, maar voor de mensen met de uitkering. En het belangrijkste is dat mensen met een uitkering... verdomme ook aan het werk gaan. Dan zeggen ze, het werk is er niet. Maar je krijgt maar op één manier werk te zorgen dat die economie gaat doen, ja, en dat, dat de bedrijven zijn die mensen aanneemt. Ja. Vind je maar vind je even over die schoenen, ik, ik, ik, de VVD Helmond heeft inmiddels excuses gemaakt ja. aan de bevolking. Zou jij vinden dat er, uh, zou jij zelf vinden dat Rutte en, ja, en, en ik, als je excuses moeten aanbieden? De verkiezingscampagne van de VVD is misleiding geweest. Ze hebben affiches gehangen, hypotheek, bij ons zijn allemaal veilig. Ik vind het zeer verdedigbaar dat ze dat in onderhandelingen met de Partij van de Arbeid ook gezien de verkiezingsuitslag inleveren. Alleen ze hadden dat niet zo duidelijk moeten roepen in die campagne, want dat is natuurlijk een beetje leugenachtig. Ze ja. wisten eigenlijk wel dat ze dat zouden gaan inleveren. En dus dat mensen nu boos zijn, daar heeft Rutte natuurlijk, daar we wel wezen, gewoon gevraagd. Ja, daarom dus maar goed. Is... Hij blijft even... Maar Joost, uh, in... je kan kletsen wat je wil. Wij hebben de Partij van de Arbeid en de VVD het grootste gemaakt met onze verkiezingen. Dat is nu helemaal ons democratisch systeem. Moet je niet verwijten dat zij nu moeten gaan regeren, want er is geen alternatief. Nee, dat weet we het alternatief wat er, wat er was, was de Partij van de Arbeid met de SP. Nee, dan zijn we klaar. Nee zeker. Maar wat, was, was, wat zou hier nog tegen kunnen gebeuren? Vind je dat er opnieuw onderhandeld zou moeten worden? Nee, want ik vind eigenlijk dat de middenklasse het nu gaat betalen, uh, dat is verschrikkelijk, maar dat is verdedigbaar. Maar ik vind dat de, de, de mensen met een laag inkomen, die moeten het ook voelen, want hun zorgkosten liggen veel hoger. Als je dat nou, gratis gaat maken, dan spuit dat helemaal uit. De, ja. uit, uit de band. En dan zeg je altijd, ja mensen gaan niet voor lol naar de dokter, dat is wel waar. Maar ik ken geen zelfstandige, geen ZGP'er, geen nee, ondernemer die zich ziek meldt. Want heeft hij helemaal geen tijd voor, hard. Maar die is alleen als hij een, een slepende ziekte of een ongeluk heeft... dan is hij bij de dokter... En voor die gaan, die gaan, te gaan te laat. Ziek, precies. bestaat helemaal niet. Nee, en hebben we Dat nog niet eens over... ook gewoon precies. voor mijn cameraman, hè? Die ook een normaal inkomen. heeft. Ja, jongens werken ja. ook het geworden. Jort uh, Paddy zegt goed verhaal van Jort Kelder. Hashtag benen nou Ondertussen <coughs> begint mijn stem het geheel te verliezen van <coughs> de, de microfoon. Ja, je uh, werkt hard, Joost. Ja, precies. Ja, je <laughs> Ik vind niet te weinig werkt hard. Dankjewel, je Kelder. Vanavond ja. trouwens, hoe heurt het eigenlijk? De nieuwe reeks begint op Nederland 1 met uh, Jort Kelder daarin. Excuus voor mijn stem, hoor. Het gaat ineens uh, bergaf uit. Maar we hebben het nog niet eens gehad over de hypotheken in het aftrek. De kinderopvang, oldtimers en uh, studerende kinderen. Dat zijn ook nog mooie posten die de zaak verlagen voor de veelverdieners. Wat vindt u? Meer respect voor veelverdieners. We gaan gauw naar een beller, dan hoeft u mij even niet meer te horen. Jeroen Vonner. Goedenavond. Dag, goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Ik ben het ermee eens... en ik uh, ben het ook hartgrondig eens met het commentaar van, uh, van Jort net... Ik ja. uh, zit zelf in de groep van twee keer modaal en uh, nou ja, wat je gewoon merkt is uh, uh, dat je wel bijzonder hard gepakt wordt op dit moment mm -hmm. en uh, uh, wat dat betreft komen er steeds koopkrachtplaatjes over elke individuele maatregel op zich en uh, ja. het is goed dat het uh, Nibud het nu een keer helemaal goed gaat doorrekenen want met alle maatregelen op elkaar gestapeld uh, ja, ben je wel zwaar de klos als je in die klasse zit. Het uh, ja. heeft op zich niet zoveel met respect te maken, want je in principe bij iedere inkomensgroep, uh, of je nou laag uh, laagverdienend bent of, uh, of een heel hoog inkomen hebt, in principe verdient even, iedereen evenveel respect, vind ik. Uh, maar goed, het is wel een feit dat de middenklasse op dit moment uh, redelijk de klos is. Ja, zeker dankjewel Jeroen. We gaan, we gaan door 081121 kunt u bellen. Er is te weinig respect voor veelverdieners. Inmiddels is bekend ook dat ruim 1,3 miljoen huishoudens er tot 2017 meer dan 5% op achteruit gaan. En een kwart daarvan zelfs meer dan 10%. Willy Arenssen, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, meer respect voor de veelverdieners of tweeverdieners, zoals u zei, die zijn niet alleen met zichzelf bezig. Uh, dan wil ik ook graag respect voor mensen die ook niet met zichzelf bezig zijn, maar voor een zieke andere zorgen dagelijks. Mm -hmm. Dan wil ik ook respect voor een bijstandsmoeder met kinderen die het uh, al jaar in jaar uit uh, zonder te klagen uh, rooit. Uh, nog eventjes ja, wat dingen met George Kelder, een aantal dingen ben ik wel met hem eens. Maar ziekte treft rijk en arm Jam. en ik ben heel gelukkig in mijn huurhuis. Oké, okay. gelukkig. En Dankjewel. Rijk van Binnen. Dankjewel, Willy Arendt. Ja, het gaat er niet om bij mij dat ik geen respect heb voor andere groepen... maar met name het ontbreken vaak van respect voor de veelverdieners. Eddie, Edna, naam zegt... Avondspits, de meeste veelverdieners werken hard en eerlijk voor hun geld. Studeren of een ambacht leren, dat loont. <coughs> Jacco en Sandra zeggen helemaal mee eens. Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ik kan bijna geen tweets zo gaan voorlezen, moet ik eerlijk zeggen. Want het is even wat lastig om mij zelf verstaanbaar te maken. Ferry van Rossum uit Ochten. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik, ja, dag. Ik ben het helemaal eens met de stelling eh, op een gegeven moment. Ik ben zelf ook zelfstandig ondernemer. Ja. Uh, en als je dan ziet hoe hard je moet werken voor je geld, dan denk ik van nou, daar mag inderdaad wel eens wat meer respect uh, voor zijn. Ja, je bent het ook eens en... met George. Ja, helemaal. En ik hoorde ook aan het begin van die uitzending, die man die dan boos reageert zo van ja, maar ik ben met 12 euro per uur werkt ook hard. Mm. Kijk, ik zie om me heen in mijn woonwijk, dan zie ik mensen die s morgens om 7 uur de deur uitgaan, dan ga ik ook de deur uit. Ja. Uh, die, zijn, uh, die zijn al vijf uur weer thuis, zitten ze dus achter de aardappelen. Ik kom straks om half uur thuis. Dan moet ik eten en ik mag vanavond weer aan de slag om uh, te zorgen dat ik mijn zaakjes ook niet voor elkaar heb op een gegeven moment. Zo is het voor een hey, kleine ondernemer, al, ja. Precies, hè, als ik kijk wat ik per uur verdien, dat is heel weinig. Uh, als ik, uh, ik... Ik moet bij een zo'n uh, geschiktheidsverzekering betalen, dus ik zie wat dat per maand kost. Ongelooflijk. Precies, er staat niemand ja. bij stil, maar je moet het wel doen, want je, je hebt wel je lasten, je bedrijf je wel door moeten draaien op een gegeven moment. Ja. Met. Je pensioen, noem ja. maar op. Moet je allemaal zo voorop draaien. Maar daar zeg iets belangrijks, denk Ferry. Je moet veel meer uren draaien als een, zeg maar een, een, misschien een, een, een gemiddelde een modale werknemer om, om, dat, om, om je netto uh, winst te pakken. Precies. He, Gaat het eens een jaartje slecht? Uh, je belastingen die gaan allemaal wel door. En jij moet maar weer zien dat je, uh, dat je de zaken op de rit krijgt en, uh, en je klanten weer binnen ja. uh, je risico's, die land zit wel groot. Er is niemand die daar bij, bij stilstaat. Ferry van Ozem, dankjewel. 0800 1121. Er is te weinig respect voor veelverdieners. Willem Visser zegt mij avondspits eens. Dit beja beleid jaagt werkwillenden het land uit stimuleert bankzitten en achteruitgang. Voel me kalkoen op het kerstfeest. U kunt ook meedoen met hashtag veelverdieners of hashtag achteruit. Dan doet u mee in avondspits. Koos van Tuinen zegt avondspits klopt. Links vergeten dat het best betaalde zeer veel belasting betalen. En door hypotheken en te aftrek een beetje daarvan compenseren. Zometeen Ronald van SP, Tweede Kamerlid, die gaat mij een heel ander verhaal vertellen, denk ik. En nog even mevrouw Gerink uit Eindhoven, eerst. Hallo. Dag mevrouw. Ja, nou, ik vind eigenlijk uh, dat ze het nog een beetje allemaal zielig lopen doen. Um, en ik merk ook weer dat uh, er zijn een heleboel P van de A's die uh, gewoon uh, veel verdienen en helemaal niet zo hard werken. En het lijkt net of die, die uh, de podia hebben nu in, in, in de media weer. En uh, het is een en al geklaagd, ja. mijn zoon is TZP'er... die uh, werkt in de, in de popbusiness, die is uh, stage manager... die krijgt 20, 25 euro bruto, moet tot s'nachts uh, vijf uur werken. Nou, deze regering doet helemaal niks, een uh, Wao overzekering kan hij daarvan uh, ja. niet afsluiten. En dan dat, dat uh, ja de, de mensen met de kinderen die op de, de, de snelweg van het leven zitten... Acht kindregelingen, uh, opa en oma worden betaald door uh, het belastinggeld oh. dat mijn zoon moet betalen. Ja. Uh, mm. ja, ik vind, en net als met die zorgpremie, nou gooi je het uh, naar een ton of uh, 150.000 euro de grens en, en, en, en maak een, een, een drempel... Uh, bijvoorbeeld een huisarts, uh, voor die lagere inkomens... want dan gaat gierend uit de hand lopen, hoor. Dan ja. moet je gewoon een, uh, een, een drempel. En wat betreft die ouderen die we straks krijgen... daar ja. hoor ik dan ook bij. Dan wil ik pleiten voor een waardig sterfrecht. Dat je dus gewoon uh, een beetje... beetje uh, ja, op een goede manier uh, kunt is... zeggen van... nou, uh, ik wil niet uh, langer uh, ten laste van al die uh, zorg zijn. En, uh, ja, eerder, wat bepleit wat bepleiten door, door hoogleraar ook, dacht ik... om uh, mensen... Ja. Sneller de mogelijkheid te geven om, om afscheid te nemen. Dank u, ik ga ook afscheid nemen, mevrouw Gering. Dank u zeer. 0811-21. Niet alleen de veelverdieners gaan achteruit maar mijn stem, ook hoort u. Um, er is weinig respect voor veel veelverdieners. Uh, Ronald van Raak aan de lijn. Hij is SP, tweede Kamerlid. Uh, goedenavond, Ronald. Goedenavond. Hi, Ronald. Uh, fijn dat je bent. Hey. Uh, nou, je hebt misschien Jort Kelder even meegepakt. <clears throat> Wat hij ja. te berden bracht. Jullie zijn als SP'ers behoorlijk in staat om jezelf ook te nivelleren. je brengt uh, het inkomen het. Weer, weer terug. Hoe kijk jij aan tegen deze stelling? Nou ja, kijk, het ligt eraan uh, ook hoe je aan je geld komt. Ik, er was net een ondernemer die zei van ja, ik ben dag en nacht aan het werk. Ik neem risico's en ik heb een hoog inkomen nodig om mezelf mijn eigen toekomst te verzekeren. Kijk, dat is een echte ondernemer. Ik ken ook heel veel mkb'ers, uh, mensen die een klein of middelgroot bedrijf hebben. Maar ik ken ook heel veel uh, bestuurders hmm. van ziekenhuizen, van woningcorporaties, van hogescholen mensen die gewoon risico's nemen met andermans ja, geld, nee, met zeker. belastinggeld. Dat is maar een kleine groep in feite, uh, moet je eerlijk zijn. Uh, ja, maar wat ik, ook, wat ik ook wel opval is dat uh, al jarenlang mensen in de bijstand, ja. uh, mensen die ziek zijn, die ouder worden, maar ook als je bijvoorbeeld nu je banen verliest, hè, elke maand duizenden mensen zullen hun banen verliezen, als ze niet oppassen komen ze binnen, komen ze na een jaar ja. in de bijstand terecht. Ja. En dan moet je dus echt je huis gaan verkopen, we hebben in Nederland er ook voor gezorgd dat iedereen een klein beetje fatsoenlijk moet rondkomen. En de afgelopen jaren hebben we er wel heel hard op ingehakt. Als je kijkt naar de sociale werkplaatsen, waar mensen ook hard werken nou. naar vermogen, maar nou uitgeknikt worden. Uh, wat ik het wel erg mee eens ben, is dat de plannen van Rutte en Samson heel erg dom zijn. Ik vind, als je iets inkomensafhankelijk maakt, dan moet je dat ook goed doen. En wij als SP hebben bijvoorbeeld plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen, iedereen, hoge en lage inkomens, allemaal zo rond de 4% betalen. Maar wat hebben Rutte en Samson gedaan? Die hebben in het midden een hele grote muur neergezet bij 70.000 euro. En als je 70.000 euro verdient, dan betaal je net zoveel als dat je 3 miljoen verdient. Ja, en dan krijg je dus het probleem dat de allerhoogste inkomens juist worden ontzien dat er juist ja. te veel respect is voor de allerhoogste... en te weinig respect voor de middeninkomens die je neus, die je neus stoten. Ja, precies. Maar dan ben je in feite al... Ben twee keer modaal word je al als rijk gezien. Dat vinden jullie natuurlijk ook. Maar dan begint het al op te lopen. Nee, bij ons, uh, bij ons ligt dat allemaal veel geleidelijker. Dan ga, gaat dat heel geleidelijk oplopen. En heb je ook als je een, een, een redelijk middeninkomen hebt... Waar, ja. je veel, waar je veel voor moet werken, dan betaal je 4%. Ja. Als je een, een laag inkomen hebt, betaal je 4%. Ja. En als je multimiljonair betaalt, dan betaal je ook 4%. Nee, maar Ronald, jullie blijven zo haal met SP op die multimiljonairs... als je die maar blijft pesten, dan vertrekken ze. De helft van de hoofdkantoren nu in Nederland... wil Ips op zich ver vertrekken naar het buitenland. Hè? Dat is een feit. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat soort praatjes, daar moet je echt niet in trappen. Dat zijn praatjes die je altijd hoort... <laughs> Ze vertrekken niet, om een aantal redenen. Het belastingregime in Nederland is ongelooflijk gunstig. Nou, we worden, veel, steeds, worden steeds braver. Steeds, we worden steeds braver ja, Maar vooral ook, waarom bedrijven hier komen... dat heeft ook te maken met onze beroepsbevolking. Of we slimme mensen hebben, of we handige mensen hebben... of we een ondernemende nee, bevolking eens. hebben... En daarom zeg ik ook, investeer nou, investeer nou. zorg dat mensen die willen werken en aanpakken dat kunnen. Ga ook niet die middeninkomens zitten pesten, want dat, dat ben ik met, met iedereen eens. Hmm. De Rutte en Samson leggen allebei de rekening op de verkeerde plek. Oké, okay. ja, dat was het met Ronald van Raak, dankjewel, SP, Tweede Kamerlid. Uh, aan de lijn 0800-1121, je kunt nog even meedoen. Er is te weinig respect voor de veelverdiener. William uit Amsterdam. Ja, nou ja, respect is iets dat uh, voor mij dus respecteren, dat komt, ja, ik heb ook een klein beetje Latijn gehad hoor. Dat drukt een vrees uit, een, een soort, ja, in feite is het ook een onderdrukking die er van sommige figuren uitgaat. Ik weet hele rijke mensen in Nederland die van niks tot iets zijn gekomen, die gewoon zijn gebleven. Een voorbeeld, Joop van der Ende, die wilde mensen graag mm. laten lachen en een plezier doen, dat verdient hij aan. Mm. Maar dat mag hij dan voor mij. Mm. Maar een of andere kwijlenbabbel, die met, uh, ja, bij elk programma, zowel aanwezig is, misschien wordt hij er nog extra voor betaald. Die de complict van onze nationale korrosbal, die ons opgezadeld heeft met deze onzin allemaal. Bedoelt uh, u nou, Joost Kelder? gewone Nederlander, de gewone burger van oh. dit land, die verdient waardering voor ja. het feit dat hij nee. zich al laat nee, uitkleden. Natuurlijk. Ja, maar meneer, ja. meneer Willem moet niet overdrijven. Kijk, het punt is dat iedereen... Nee, ik overdrijf niet. Nou. Ik stel gewoon vast wat er hier aan de hand is. Jawel. Ik heb daarnet die lofrede gehoord van die meneer... He? Nou, prachtig, ja. als hij dat vindt, maar een miljonair is voor mij een gewoon mens, net als ieder mens. Die gelijke behandeling voor iedereen. Ja, maar wat meer, he? hij heeft meer mensen verantwoordelijkheid. He? Van een bijstandsuitkering Rondzien te komen, en dat is zodanig uitgezogen. ach, meneer Rutte, he? die zal dus iedere hard werken onder Nederlander. Maar degene die hard gewerkt hebben, ja. die met een geweer in een poten hebben gestaan, vroeger, ja. voor die koloniale rappolitiek. He? En die, daarna dus de Koude Oorlog. Ik heb zelf ook een tijd in militaire dienst gezeten. Kijk naar nou, de tegenwoordige militairen. Die worden ook fijn behandeld. Oh, die gaan op missie. Ja, laten we niet afdwaaien, meneer William. Even, even terug, terug, terug. U wil de harde, harde lijn aan, aan, aan richting nou ja, de, de topinkomens. dat ik hard behandeld. Word. Ik behoor niet tot de groep. He, die van mijn pensioen... Maar daar heb ik het over. Daar heb ik het ook betalen. over gehad. U wordt hard gepakt. Dat is Meneer William, dank je zeer. Um, we gaan even naar meneer Blok uit Rotterdam. Ja, hier ben ik. Goedenavond. goedenavond. Ik wou eens even over de AOW'ers hebben. Ja. Ik ben een alleenstaande AOW'er met een pensioen. En ik betaal er straks 6,25% belasting. Terwijl ik het 20 daal ziet. Zonder kinderen, die ik dus ook niet heb, die met 66.000 euro, heb ik 2,25% in de plus. Ja, ik vind het ook. De AOW heb ik mijn hele leven betaald. En mijn pensioen heb ik ook zelf betaald. Ja. Wat heeft die AOW'er gedaan? of de, de hele leven gewerkt. Waar verdient u dit dan? als ik als aan zo'n pensioen? En naar zo'n modaal die dus twee keer modaal binnenbrengt, die zit toch in de plus. Nee. Ik vind het schandaal, ze moeten met de poten van mijn pensioen van geld afblijven. En ik... Dat heb ik betaald. Moet u dat zeggen... ik ben ik gewoon verzekerd geweest. Meneer Blok, ik heb al gezegd dat ik daarmee eens ben. Ik vind het vrij schandalig dat die cijfers nu bekend zijn geworden dat u zodanig op achteruit gaat. Misschien moet u naar Henk Krol toe. Ja, weet je wat ik moet doen? Ik moet de AOW's gaan uh, polariseren dat we eens net zo hard gaan, gaan vechten als die in Griekenland hier al heel de jaren op de blote rug liggen. Oké, okay, meneer Blok, dank ja, de taal... u. Ja, sorry, daar druk ik weg was niet helemaal de bedoeling. Nog een korte reactie van Hirashi Tsujama. Goedenavond. Uh, ja, goedenavond. Met Hiroshi Sudyamado uit ja. Hallo. Ik, uh, ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat... Uh, uh, het gaat nog ook niet zo om het verdienen, maar ik denk dat mensen die ondernemen en die bedrijven opzetten... per definitie heel veel bijdragen aan de economie. En dat ze ook de echte mensen zijn die we, no die we nodig hebben. Ja, is waar. Uh, en dat... Die nemen risico, die steken hun nek uit. Uh, dus die moeten daar ook meer voor beloond worden, want ze lopen een groter risico. Uh, ja, okay. dus ik. Uh, ik... Ik ben het eerst met de stemming. Dank u zeer, Jashimi. Dank voor het bellen. Dank u allen voor het bellen. Jaspians zegt mij maar nog, Eertmans, de echt veel veelverdieners gaan er juist op vooruit. De mensen met twee keer modaal worden het hardst geraakt. Meer tweets kunt u lezen, ook let op mijn stem. Uh, beter, wellicht op twitter.com en dan hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Het was een mooie discussie, denk ik, over de veelverdieners. Met ook respect voor de ouderen met een klein pensioentje. Ik moet dat er wel bij zeggen. Min 6 en een kwart procent erop achteruit. We gaan door zo meteen op deze zender met Kunststof. Daarin gaat Peter Possel. Uh, praten met Kees Prins morgenochtend om 7 uur is het weer tijd voor vandaag de vrijdag met Merel Westerik en Leonie Terbraak. Zij hebben als gast een oud-schaatser Ben van den Burg en ze hebben een terugblik op de tumultueuze politieke week met Jack de Vries. Morgen het NK afstand, sorry het NK afstanderschaatsen in Herendeveen en dat betekent dus geen avondspits. Wel echt een goed idee om mijn stem even dan mijn keel te smeren. Betekent dat wij elkaar maandagavond weer gaan zien bij een nieuwe avondspits, een heel fijne avond.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 Hij was pas drie toen hij zijn zusje verloor na een noodlottig ongeluk. In zijn boek Doki, een familiebericht, reconstrueert journalist Arend Jan Hirmer van Vos... een verdwenen familiegeschiedenis en de gevolgen daarvan. Morgen van 7 tot 8 in Brands met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Alleen met meer leden kunnen we dat voorkomen. Steun Max en word lid voor slechts €5,72 per jaar en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4 x 3x0 10 cent per minuut of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Als kind was ik al fan van de Wilde Na Dorresteins Vogelgids is er nu Dudeljo van Hans Dorrestein, ook verkrijgbaar bij de Libris boekhandel.